Beeker ruster lekker uit? Een heel fijn Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekoeries Afwasshow. En dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. In tranen, ja. Die vindt het zo erg, want het is de laatste keer dat je hem hoort als zijnde de Elsplaat voor deze week. Genesis natuurlijk met de invisible touch. Dus we gaan nog maar één keertje klappen voor deze heren. Welkom beste luistervrienden vrienden en vriendinnen van de avondshow bij Radio Els 558. Het is vandaag vrijdag 18 maart van het jaar, Dus alles 2016 en dat betekent ook dat het natuurlijk gewoon weer weekend is, tenminste voor de meeste mensen van ons. Ik hoop dat je een beetje een fijn weekend voor de boeg hebt, het weer gaat niet zo erg meespelen hoor, nee want vandaag was het ook heel de dag al somber en druilerig en het was zo jammer, want we hebben zulke mooie dagen gehad. En dan is het uitgerekend in het weekend natuurlijk weer een stukje minder. Maar nou ja goed, we doen het er maar mee. Het is niet anders. Voorlopig hebben we eens nog even een uurtje van allerlei soorten muziek. Ik vind dat we een geweldige playlist hebben vandaag. Echt. Ik zal eens wat muziek opnoemen wat we gaan draaien. Imagination, The Nolan Sisters, Casey in the Sunset Band, The Classics. Dat is het playlist -like voor vandaag. Paul McCartney komt voorbij. Liverpool Express, The Sangrillas, Greenfield Cook, Jurgen Marcus, Led Zeppelin. Ja, van alles kan hier vanavond. Want het is vrijdag. En zelfs nog toontje lager. En uh, we beginnen natuurlijk, want we houden wel bepaalde dingen in ere, met de plaat van uh, 50 jaar geleden. En dat is ook al zo'n geweldige. Hier zijn de Hunters en Spanisch. I, and I, and I, and I, I. By the day, we both wonder why the world is bridging I sit down along some way in South Where I live and here. I, we both wonder why the world is brilliant. She was the most vivid kind of sex Let no man give a chance to relax Hang around my surroundings Watching under Sam's boundings Couldn't stop myself to ask her in But she shouldn't know where she's been And Russian spaienij van de Hunter uit 1966. En zometeen hebben we nog iets Russisch. Maar dan is het een Russische vrouw in plaats van een spion. Er staan slechts 28 files in Nederland. Het is de moeite niet meer. Iedereen is al gezellig thuis. Dit is Radio Els 558 met Ferdinand toch. Uur per dag. Radio Els. Drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht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 Om die LP erop of eronder? Als ik uit mijn hoofd zeg van, je lager natuurlijk uit 1983, voor je stiekem gedanst. Oftewel, uh, daar zou ik wel eens een beschuitje mee willen eten. Dat zijn ongeveer woorden van dezelfde strekking natuurlijk. Een man in Zandvoort verlicht zijn fiets met kaarsjes. De politie zette de creatieveling aan de kant, maar hij mocht zijn weg uiteindelijk wel vervolgen. Ondanks het feit dat hij zonder gebruikelijke fietsverlichting reed, verklaarde de man niet helemaal in overtreding te zijn. Hij had namelijk vaccinelichthouders op zijn fiets gemonteerd. De, de kaarsjes, een witte voor en een rode achter waren echter uitgewaaid. De man mocht zijn weg vervolgen nadat hij de lucifers had, had, tevoorschijn had gehaald en de lichtjes weer had aangestoken. Het is de politie niet helemaal duidelijk of fietsen met kaarsjes mogen worden Toegepast, Ja, dat weet je niet, staat niet in de fietsenwet, als die bestaat in ieder geval. Nou, Wij gaan hier gewoon even lekker door met hele goede muziek van Zeppie. Dat mag ook alweer eens op een vrijdagavond als het weekend zo gaat beginnen. 1973 gaan we naar terug, Let's Zeppelin Over The Hills en Far Away. Welkom bij Radio Aals 558, de afa -show, tot 7 uur vanavond. Maybe more than enough Oh darling darling darling walk a while with me Oh you got so much so much so much Oh, dat is wel een abrupt vroeg einde. Want uh, volgens de teller moet hij ongeveer nog bijna een minuut. Maar ik hoor al niks meer, dus we stoppen er van mij. Maar mee natuurlijk let Led Zeppelin over de hills en away. Kim Holland heeft, tijdens een, heeft het tijdens een vrijpartij zo naar haar zin gehad dat de hele buurt kon meegenieten. Donderdagochtend stond de politie zelfs voor de deur na klachten van de overburen. De pornoactrice schaamt zich niet. Op Twitter schrijft ze, zo grappig vandaag, de politie aan de deur geweest in verband met onze opvallende passievolle seks. De buren kunnen het niet aan. Tegen het algemeen dagblad gaat ze verder. Lachend en met een blosje schaamrood op de kaken stelde de politie dat was geklaagd over mijn aanhoudende geschreeuw woensdagavond. Ook hadden de overburen ons vanuit hun flat, die aan de overkant van de straat staat, bezig gezien. Tegenover shownieuws vraagt Kim zich af waarom mensen zich zo druk maken. Dagelijks een prima potje seks. Daar is toch niks mis mee. Een lekker sopje. Wat goede muziek. En je hebt de afwasshow. Radio Els 558. ja op der straße ins Glück. Sehe ich uns gehen. Oh, ah, ich sehe, wie wir zwei auf manche Probe bestehen. Oh, ah, mal haben wir Sorge und mal haben wir Streit. Oh, ah, Doch wir sind gleich wieder zur Versöhnung bereit. Oh, Van op zijn Grieks, even op zijn Duits 1973 voor Jorgen Marcos natuurlijk en Festival der Lieben Bij Radio Els, www.radioels558.nl daar kun je natuurlijk luisteren, zelfs nog via TuneIn ook. En je kunt natuurlijk luisteren in het oosten van het land op de 1512 kilohertz. Op die geweldige, lekkere, oude Middengolf. Op je oude buizenradio. En in het noorden van het land op de FM 105.4. En hier zijn Greenfield en Koeken, 1972. En mijn allereerste plaatje, Don't Turn Me Loose. From the first day that we shared. Een jonge Duitse header, Luna genaamd, die bijna vijf weken geleden op een boot in de Stille Oceaan overboord sloeg en als verdronken gold, is door de Amerikaanse marine op een eilandje teruggevonden. Plaatselijke media in de Californische stad San Diego berichten donderdag dat de anderhalf jaar oude Luna 10 februari van een vissersboot in, het, in de wateren ten westen van de stad in de oceaan viel en vermist werd. Het baasje, Nick Hayward stelde destijds het marinepunt steunpunt op de... San Clemente IJsland, ongeveer 90 kilometer voor de kust van Zuid-Californië op de hoogte, maar zoektochten op zee en op het eilandje leverden helaas niets op. Afgelopen dinsdag zag een marineman echter Luna langs een weg op het eiland. Volgens Sandy de Munnik van de marina was Luna onder voet, maar verder gezond en opgewekt. De hond is woensdag terug naar huis in San Diego gevlogen. Ja, dat is natuurlijk wel ontzettend goed nieuws. Dit is ook wel mooi hoor, het sangrilaas. We gaan naar de sangrilas toe. Hier staat bij uit 1976. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Volgens mij uit de jaren 60. The leader of the pack. Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask him. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm -mm. By the way, where'd you eat him? See? And kiss me goodbye. The tears were beginning to show as he drove away on that rainy night. I begged him to go slow. What we heard, I'll never know. Look out! Look out! Look out! Look out! I felt so helpless. What could I? Do? 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. Het komt wel uit 1976, je hebt helemaal gelijk. Oh, de Liverpool Express hier in Davos Show met You Are My Love. En dit komt wel uit 1976, maar de langs is dus niet hoor. Nee, volgens mij ergens in de jaren uh, 60 was dat. Al 7 is het inmiddels alweer in de Show, en dat betekent weer dat het hier tijd voor is. Ja, Dankjewel Els voor de papiertjes en natuurlijk weer de extra grote glas rum met chocolademelk. Ja, we moeten nog wel vergaderen Els, heb je er rekening mee gehouden? Ja, Nou ja, ik, ze kunnen het ook wel zonder mij af desnoods. Het is vandaag 18 maart en dat is de 78ste dag van het jaar en er komen er nu nog 288. En wij gaan eens even terugkijken wat er vandaag in het verleden gebeurde. American Express wordt opgericht door Henry Hals en Willem Fargo en dat gebeurt in 1850. <coughs> Excus in 1990, 12 schilderijen met een gezamenlijke waarde van 300 miljoen dollar waaronder een Rembrandt worden gestolen uit de Isabella Stewart Gardner Museum in Boston. Door twee dieven die zich voordoen als politieagenten. Het is de grootste kunstroof in de Amerikaanse geschiedenis. en De schilderijen, de schilderijen zijn tot op de dag van vandaag nog steeds niet teruggevonden. En in 1229 vandaag. Keizer Frederik II verklaart zichzelf koning van Jeruzalem. en Dat gebeurde tijdens de zesde kruistocht. Er zijn er wat geweest hoor in die tijd. Oh wacht, mijn checkje valt uit mijn afpak. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dat is de studio straks in de fik, El's. In 1962 Frankrijk en Algerije tekenen een overeenkomst die het einde van de Algerijnse oorlog in luidt. En in 1582 Jean Jarruguay pleegde een mislukte aanslag op Willem van Oranje. Ja, en later zou het die uh, vervelende Gerard Baltazar wel lukken. Hè? En in 1871 begon vandaag het, uh, de Parijse Commune. Het begin daarvan in ieder geval. 1976 vandaag in het Disneylandpark te Anaheim wordt de eerste attractie van Pirates of the Caribbean geopend en Ajax is vandaag jarig ze werd namelijk opgericht in 1900 en voor u het niet weet dat is een professionele voetbalclub uit Amsterdam ja dat is mij verteld ja ik heb een lastig Nou, nee, heel de week trouwens al een beetje van uh, dan zit er een verkoudheid die niet echt doorzet en dat is best wel irritant we gaan kijken wie er vandaag jarig zijn of geboren zijn. 1858, Rudolf Diesel. Ja, wat zal die nou uitgevonden hebben? De Diesel natuurlijk. Hij overleed in 1913 en in 1869 werd Niveau Chamberlain geboren. Hij was natuurlijk de minister-president van het Verenigd Koninkrijk. Hij overleed in 1940. Hij was de man van de beroemde woorden Peace for our time. Nadat hij een akkoord had gesloten in de jaren 30 met Adolf Hitler... En Lou Geels, weet je nog, Nederlands acteur, hij was natuurlijk beroemd als zijnde Bromsnor. Hij overleed in 1979, maar kwam vandaag de wereld in 1908. En Gijs van Ardennen, Nederlands politicus, overleed in 1995, maar werd geboren in 1930. Dus de beste man is slechts 65 geworden. Hij was ooit minister van Economische Zaken. We blijven even in de politiek, want in 1937 werd geboren Laurens Jan Brinkhorst van D66... En Wilson Pickett zou vandaag jarig zijn geweest, waar het niet dat hij overleed in 2006, hij is van 1941. Hm. Dick Berlijn, ooit commandant van de Nederlandse strijdkrachten, werd geboren in 1950. En de minister van de Socia oh nee, staatssecretaris, dacht ik van sociale zaken of zo, weet ik veel. Jette Kleinsma is vandaag jarig. Zij werd geboren in 1957 en twee jaar later was het de beurt aan Irena Cara, Amerikaanse actrice en zangeres. Vooral van uh, fame, hè, van die tv-serie van vroeger. <tie> en Mark klein Essing is vandaag jarig. Hij is natuurlijk een Nederlands acteur en televisiepresentator. En hij wordt 56 jaar oud. Vanessa Williams, Amerikaans model, zangeres en actrice is van 1963 en die is vandaag jarig. En dan gaan we eens kijken wie er ooit zijn overleden. Zijn er niet zoveel die de moeite waard zijn? Dat was in 1584 Iwan de Vierde van Rusland. Hij werd 53 jaar oud, maar hij werd meer genoemd Iwan de Verschrikkelijke. In 1947 overleed William Durant. Hij werd 85 jaar, hij was Amerikaans automobielpionier. En hij was oprichter van de General Motors en vandaag in 1965 overleed de I op 45-jarige leeftijd. Hij was een Egyptische koning, je zou eerder verwachten dat het uh, nog iets uit uh, de tijd van de Faro's was aan zijn naam te zien. En Martin Hoogland overleed vandaag, hij was 47 jaar, hij overleed in 2004, hij was een Nederlands politieman, maar ook crimineel later. Dan gaan we naar de herdenkingen toe. In Aruba is het vandaag nationale feestdag. Dag van de vlag en van het volkslied. Ja, dat is toch wel mooi natuurlijk hè. En het is vandaag de dag van de heilige Edward. Hij overleed in 978 of 979. Daar zijn ze blijkbaar niet helemaal zeker van. En dan het weer voor vandaag. In 1964 hadden we de laagste minimumtemperatuur van min 5,3 graden. De hoogste de temperatuur was ooit 21,4 graden in 1990. De langste zonneschijn hadden we in 1941, 10,8 uur. En de langste neerslagduur was 12,3 uur. En dat gebeurde in 2001. En dan hebben we het weer gehad voor de tijdmachine voor deze week. Die is er natuurlijk maandag gewoon weer. Oh, wat horen we hier allemaal. Oh, dit is mooi hoor, 1988 gaan we naartoe. Met in natuurlijk. En ooit heel lang geleden. Het lijkt net een sprookje. Once upon a long ago. Picking up scales and broken chords, puppy dog tails in the house of lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key, what do those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? A long ago Children searched for treasure Nature's plan just run and run and in is the god to Paul McCarty natuurlijk, hè? uit 1988. Ja, het, het klinkt nog zo modern in dit liedje, maar het is ook gewoon al heel erg oud inmiddels natuurlijk. Once upon a time, a long ago. 10 over half 7, we gaan ons bezighouden met het tweelijk voor vandaag. En dat vind ik een prachtig tweelike voor deze vrijdag hoor. We gaan luisteren naar de Hollandse formatie The Classics uit 1975, Russian Lady. En uit 1976, Wings of an Angel. Veel plezier ermee.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 5, 8, met Ferry de Hartog. De <laughs> Afrussshow. could sail through the sky above. Je wordt er ontzettend vrolijk van. Je rijdt toch heel vrolijk van het weekend in. De classic het twee voor vandaag in de toe bij Radio L's 558. Russian Lady en Wings of an Eagle. Het is meestal bewolkt, maar er komen ook enkele opklaringen voor. Vooral verder landinwaarts en in het noorden van het land. Vanavond en vannacht houdt bewolking de overhand en daalt het kwik van 5 tot 3 graden. Morgen valt opnieuw een vrij grijze dag. Al breekt later soms weer de zon door. Het blijft nagenoeg droog en het maximum komt rond de 8 graden uit. De wind is noordelijk en zwak tot matig rond 3 kracht. voor, windkracht 3 noemen ze dat gewoon. Zondag over de bewolking en valt er mogelijk wat motregen. Het wordt rond. De acht en hier is de Casey en de Sunset eigenlijk Eerlijk even vrijdagavond. En dat is de way like it, uit Leikert uit 1975. Alle kopjes en pannen, die gaan zo Java-stijl uit als je deze muziek gewoon natuurlijk hoort in de keuken. 1975 van Casey en zijn Sunshine band en That's The Like It. Wat een heerlijke vrijdagavondmuziek. 24 uur per dag, Radio Els 558. En dan gaan we even lekker mee door hoor. Hier zijn de Nolan Sisters uit 1980 en I'm in the mood for dancing. Dan je discokleren maar aan, weet je wel, met die hoge plateauzolen en we gaan op naar de disco. I'm in the mood for dancing van de buswusters in Holland uit 1980 bij. Radio Els 558 hier in de Afwasshow, We doen de vrijdagse aflevering. En dat is de laatste van deze week. Want dan zijn we de maandag natuurlijk gewoon weer. En vanavond is natuurlijk de AFWASHO-vergadering. En dan kiezen we weer een nieuwe Radio els plaat. Die je volgende week de hele week kan horen bij de Afwasshow En natuurlijk ook in de non-stop programmering. Oh, dit is ook zo'n heerlijk nummertje. Het ethisch. Ja, bedrijven, ethisch vanavond. Maar ja, dat heb je nou eenmaal hè? met disco-muziek en zo. We gaan luisteren naar de Imaginations en Lichaamstaal Body Talk 1981. Er oh, daar is die alweer, hè? wat gaat zo'n uurtje weer sneller. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. You de body talk natuurlijk van The Imagination uit 1981. Dat was de voorlaatste. En de laatste is wel een toepasselijke. Dat wordt er eentje van de Vree uit 1969. Keep in touch, we houden contact natuurlijk. Bedankt voor het luisteren. Wij zijn de maandag weer. Bye, bye, zwaai, zwaai. Seems long gone, baby, and so unreal You made a difference, girl, I told you how I feel I never had illusions, but all that's past Now that I found you, babe, I found true love at last, so you. Yeah. to laugh and put me down I never had a girl to call my own But now I'm proud of you, baby I'm walking tall Don't you put me down, cause... I'm lost and all alone Losing you I know but make me lose my mind Don't think about it baby just give me the static Dit is Radio Els 558 met het nieuws. Dit is het nieuws. Mijn naam is Frank van der Klucht. Een goede naam.